Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft de levering van militaire hulp en inlichtingen aan Oekraïne weer hervat. Dat is het resultaat van gesprekken met Oekraïnse functionarissen in de Saoedische stad Jeddah. President Trump besloot na de botsing met president Zelensky in het Witte Huis... om geen militaire inlichtingen meer te delen met Oekraïne. Ook alle militaire hulp werd gestopt. De VS zegt nu dat de pauze niet langer nodig is... Oekraïne heeft in Jeddah ook ingestemd met een Amerikaans voorstel voor een onmiddellijk staakt het vuren van 30 dagen. Vanuit de EU en het Verenigd Koninkrijk is positief gereageerd op de ontwikkelingen. De Britse politie heeft de kapitein aangehouden van het vrachtschip dat gisteren op de Noordzee met een kerosinetanker botste. Het vrachtschip ramde de tanker die voor anker lag. Een bemanningslid van het vrachtschip raakte vermist en is vermoedelijk verdronken... De 59-jarige kapitein wordt beschuldigd van doodslag door grote nalatigheid. In Portugal komen voor de derde keer in drie jaar tijd verkiezingen. Het Portugese parlement zegde het vertrouwen in het kabinet van premier Montenegro op. De premier kwam in opspraak wegens vermeende corruptie. Montenegro zelf ontkent iets fout te hebben gedaan. Hij is van plan zich bij de nieuwe verkiezingen weer verkiesbaar te stellen. Het stadsbestuur van Amsterdam wil de verhuur van woningen aan toeristen verder inperken. Amsterdammers mogen hun woning vanaf volgend jaar dan nog maar 15 nachten per jaar verhuren. In 2019 werd dat aantal al verlaagd van 60 naar 30 nachten. In sommige wijken hebben bewoners nog steeds veel overlast van toeristen. Afgelopen jaar was het aantal overnachtingen in de hoofdstad opnieuw hoger dan de afgesproken grens van 20 miljoen. Het weer, het is grotendeels helder, maar lokaal valt nog een bui. Het koelt af tot tussen 0 en 4 graden. Morgen een afwisseling van wolken en zon en soms een felle bui. En het wordt dan maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht. Let the reason be Yeah. Oh. Sundown. I'll be the bad guy now But no, I ain't too proud